Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijden en Profetie. Jan van Banneveld ook heel hartelijk welkom. De afgelopen aflevering hebben we het vooral gehad over de actualiteit... terwijl we deze serie aan het opnemen zijn. Uh, maar nu gaan we toch echt de serie in. Boven jouw eerste aflevering staat Heerlijkheid in de Duisternis. Ja. En dat er Duisternis komt, dat is vast. Ja. En dat zien we nu al komen... En dat die eindtijd absoluut niet leuk is. Ja. Rabijnen die weten dat ook, die zeggen, nou die eindtijd, hoop dan maar niet op dat je die meemaakt. Ja. En de profeet Amos, die zegt, wee u de mensen die verlangen naar de dag des Heren. Ja. Dat is dan, hebben we in een vorige aflevering uitvoerig over gehad wat die dag des Heren inhoudt. Ja, ik sprak laatst iemand in Jeruzalem uh, over eindtijd en profetie en die zei, dat was een Joodse man. Ja, eindtijd en profetie, daar moet je in, in Israël helemaal niet mee aankomen, want wij denken daar helemaal niet zo over, over die eindtijd. Zij kijken met een hele andere bril op naar deze tijd. Ja, o, zij denken... Zij zeggen van het is een nieuw begin voor ons. Ja, dat wou ik net zeggen. Eh, aan de andere kant, orthodoxe en ultra-orthodoxe rabbijnen ja. denken daar heel sterk aan. Ja. Eh, en, en, en die denken ook, zoals de heer Jezus daarover dacht, over mm -hmm. de weeën van de Messias. En, en, en dat die dingen komen. Dat zie, je ziet het gewoon aankomen. Ja. En je ziet hoe de wereld steeds meer anti israël wordt. Mm -hmm. En steeds meer dus onder het oordeel van God valt. Ja. Van Genesis ja. 12, vers 3. Maar denkt de gemiddelde Jood ook zo? Of zijn ze er helemaal niet mee bezig? Nee. nee. nee. nee. Een Joodse vriend uit de synagoge. Die zegt, ze hebben absoluut geen enkele... Eh, Kijk op, op, op de eindtijd, geen enkele tijd, kijk op de profetieën. Dus, dus wat wij leren uit de profetieën door die, al die series heen, dat uh, is van, geweldig materiaal om te weten voor ons. Om te zien van hoe God gehandeld heeft in het verleden en daarmee ook een blik ja, geeft precies. op de toekomst. Dat is in Israël helemaal niet zo. Uh, dat dan, is grotendeels niet. Nee, dat, dat merkte hij in de synagoge ook in Nederland. Nou goed, we, ja. we, we kijken nu eenmaal naar de profetie. Precies. En eh, de vraag dus voor deze uitzending is, als die tijden komen, zijn, eh, staat Israël dan onder de bescherming van God nog? Of, zoals veel gelovige mensen zeggen, Israël gaat nog zware tijden tegemoet, worden. Ja. Ja. En, en, en nog twee derde zal omkomen ja. die dan nog een nieuwe holocaust voorspellen. Ja. En ja. dat willen we eens bijbels gaan onderzoeken en dan eerst even een paar teksten over Israël mm -hmm. en dan kijken of er zelfs voor ons nog uitkomst is. Ja precies. Want dat het ah, ja. oordeel van God over ons land hangt, ja. dat, dat, is, dat is een feit wat niet valt te ontkennen. Als er uitkomst is voor Israël, dan zal er ook uitkomst zijn voor ons, want eerst de Joden en dan de Griek. Hier sprak de grote profeet. <laughs> Ja, nou kom dan. Nou. We gaan even een tekst lezen hierover, wat, ja. dat is belangrijk. Jezaja 60. Jezaja 60, ja. vers 1. Mm -hmm. Daar begint het. Sta op, Word verlicht, zegt God in de eerste plaats tegen Israël. Sta. Je kunt er mooie preken over houden, maar profetie slaat altijd in de eerste plaats over Israël. Ja. En de letterlijke betekenis. En dan kun je er natuurlijk nog allegorieën uithalen... En je kunt daar uh, geestelijke betekenissen uithalen en machtige preken. Maar het staat op Israël. Hier zegt God tegen Israël, sta op, word verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid van de heren gaat over u op. Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donker, donkerheid de natieën. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En volken zullen opgaan naar uw licht. En koningen naar uw stralende opgang. Nu zou je zeggen: Het zal wel goed gaan. Ja. Dat is uh, ja, zo. Uh, de heerlijkheid van de Heer gaat tegenop. Ik denk het wel, maar wanneer? Zal Israël ook nog een staart meemaken van die verschrikkelijke grote verdrukking? Ja, want door de 2000 jaar heen, of misschien wel langer, want Jezaja is natuurlijk nog voor, is al, voor, uh, ja, is voor Christus al, geschreven. Is al. Uh, Vele dingen gebeurt. Ja. Hier staat ook: sta op. Aha. Dat betekent dat er opgestaan moet worden. Dat betekent. Wakker worden. Ja, niet alleen wakker worden, maar ook: Heer, help alsjeblieft, sta op. Wat ja. eh, moet. En zo zegt de Heer Jezus dat ook in zijn eindtijdreden: eh, die, die zegt: heft uw hoofden op. Als gij deze dingen ziet gebeuren, heft je hoofd op. Uh, ga niet zo. Nee, uh, of uh, ook even van de bid stond, hef je hoofd maar eens op en dank de Heer, heren, want de Heer is met je. Mm -hmm. De Heer komt eraan. En duisternis, staat hier ook, wordt verlicht, want duisternis zal de aarde bedekken. Dat is die beroemde en beruchte dag des Heeren, waar alle profeten over spreken, waar Paulus over spreekt. In de Thessalonicensebrief, waar de Heer Jezus over spreekt, dat zijn die verschrikkelijke dingen. Dat zijn dus niet uh, duisternissen die in de afgelopen gelopen eeuwen ook al eens lang zijn gekomen. Nee, dat is een, een, een, een toespitsen van allerlei rampen. Ja, want er zijn natuurlijk allerlei filosofieën. Ook uh, in ons land hoor je mensen zeggen, ja, die eindtijd, dat is al lang geweest, dat is het begin... Uh, ja, maar dan kom je, zoals ik opgevoed ben, in een eschatologie en eindtijdleer van Patsboem en misschien hoor je nog een staartje van de laatste bazuinschallen en dan staan we allemaal te rillen voor de troon van God. Maar de Bijbel die geeft natuurlijk heel wat visies op die eindtijd. Kijk, er komen dan grote natuurrampen, dat zie je ook in openbaring. En aan de natuurrampen gaan wat men dan noemt man-made disasters vooraf. Door de mens veroorzaakte rampen. Ja. En dat zijn de weeën die de heer Jezus in zijn eindtijd reden noemt. De mm -hmm. weeën van de Messias, zoals rabbijnen dat noemen. En weeën die komen steeds sneller achter elkaar en worden steeds veller. Nou, dat zie je met allerlei rampen. Ja. Dat zie je. Door allerlei nieuwe ziektes die ze ontdekken, nu weer dat zika en die ebola en al die dingen meer. En het zijn veelal door de mens veroorzaakte rampen. Wat er nu in Syrië en in Irak gebeurt, dat zijn puur door de mens veroorzaakte rampen. Absoluut. Ja. En, en ook veel zogenaamde natuurrampen, die klimaatveranderingen zijn, dat geeft de wereld zelfs toe, zijn door de mens veroorzaakte rampen. Ja. Oorlogen, opstanden, nou, dat gaan wij nu ook weer meemaken. Relletjes. Dat gaat allemaal, allemaal gebeuren. Ja. Dat, is, dat, dat zien we al in Duitsland gebeuren, dat zien we in Oost-Europese landen gebeuren. Ja, volkeren uh, gaan tegen volkeren. Ja, en volk... Ja, ja dit is hier. Uh, het jihadistische volk gaat dan tegen het Nederlandse volk. Ja. Het, er komt een tijd dat ze het ook in Duitsland niet meer pikken. Klopt. En dat ze dan de, de honkbalknuppels pakken. Ja, ja, goed, dat zie je zo nu en dan al gebeuren, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En in Duitsland, daar is de wapenhandel, die winkels, die, die, die kunnen de, de pistolen en de automatische geweren niet meer aandragen. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Ja. De mensen, het, het gaat ook de politiek van onze regering, die, die, die, dat is natuurlijk zachtjes, rustig, rustig, rustig, gauw, mm -hmm. maar dat, dat, dat moet een keer tot een uitbarsting komen. Ja. Wanneer komt het tot een uitbarsting als de politiek... Uh, aan onze pensioenen komt en uh, aan onze uh, inkomens komt. Uh. Nou, dat doen ze al, hè? En dat doen, ja, dat doen ze al, ja. Dat, uh, dat maak jij natuurlijk ook mee. Uh, ja, mijn inkomen komt van God, dus uh, ik heb niet zo zoveel met de politiek te maken. Uh, nee. De Heer zorgt voor mij. Dat is ook zo. Ik denk dat dat ook het voorrecht is van Gods kinderen, hè? Uh. Dat alles wat er in de wereld gebeurt... Je kan je onder de wereldse economie schuiven of je schuift je onder Gods economie. En ik heb geleerd in de afgelopen 25 jaar dat het beste is om Gods economie te zijn. Want als je hem vraagt om een brood, geeft hij geen steen. Dat is wel zo. Maar je, je woont wel in Nederland. Ja, maar hij zorgt voor ons, zegt hij. Ja. En dat belooft hij en dat doet hij. Dus ik geloof dat als je hem om iets vraagt, dat hij uiteindelijk altijd zal geven wat je nodig hebt. Ah, mijn broeder, het zij zo. Het is zo. <laughs> ja, dat is... Het is bemoedigend. Nou, ik denk wel dat heel veel christenen moeten leren om God te vertrouwen. Mm -hmm. Ook voor hun dagelijkse benodigdheden. Dus jij de denkt, Eén klein vraagje voor mezelf, hoor, ja. want ik moet terug naar de tekst. Tuurlijk, zeker. Een um, toestanden zoals in Syrië, die gaat hier niet gebeuren. Oh, dat zeg ik niet. Maar onder alle omstandigheden zorgt God voor ons. Uh, of het dat, nou, dat is waar, ja. Of het of, of nou oorlog is of geen oorlog, hij zegt dat hij voor ons zorgt, dat zelfs... Hij voor de vogel zorgt. Hoeveel te meer zal er niet voor ons zorgen. Ja, ja, dus oké. Okay, nou, daar, daar komen we dan maar weer op ja. terug. Het is, okay. uh, nou, in het begin zegt, staat de tekst, sta op. Dat betekent dat we hier spreken over die eindtijdsituatie, over die dikke duisternis en over die, die rampen die er gaan gebeuren. Wat gebeurt er dan met Israël en straks over ons eigen land weer eens, waar mm. we het net al over hadden? Ja. Uh, er zijn veel mensen, veel gelovigen, die zeggen er zullen al zeer zware tijden over Israël komen, want Gods oordeel enzovoort. Dat gebeurt dan. ja, dan nou ja als je het... nu kijkt, nou, dagelijks is er wel een steekpartij, ja. of wordt iemand geschoten. Dus het begint al, de aanvallen zijn niet van de lucht in Israël. Dus mensen hebben het al moeilijk. Ja. Ja, aan de andere kant de berichten dat, dat men zich daar niet zoveel van aantrekt. Mm -hmm. En die, die, die messen in Tifada, die uh, loopt ook wel een ketje af. Ja, dat hoop je wel, ja. Nou, dat, dat, ja. dat is zeker. Want anders uh, moet net Netanjahu wel optreden. Huh? Er zijn dus twee visies, nog zware tijden over Israël, en Israël zal beschermd worden. Ja. Huh? En hier, in deze tekst die we net lezen, de heerlijkheid van de Here gaat op over Israël, maar duisternis zal over de aarde uh, trekken. Dat doet me denken aan uh, de plagen van Egypte. Ja. Toen is Israël, die woonde toen in het land Gozen, mm -hmm. De eerste plagen die kwamen ook over Israël. Dat ja. water in bloed. En dat, dat, dat valt dan nogal mee, daar kunnen ze nogal wat reinigen. <tie> en dan uh, die, die, die kikkers. Nou, dat is een beetje griezelig, die kikkers in je bed. Ja. Maar dat kwam ook over Israël. De derde, dat was geloof ik, die, die muggen. Uh -huh. En vanaf de vierde plaag... Het zijn geen niet... lekkere plagen, hè, die eerste drie, of niet? Ja, die eerste drie waren wel... Ja, Pas maar dat na... was, ik bedoel, kikkers in je bed en muggen. We weten allemaal hoe lastig het is om muggenbulten te hebben, enzovoorts. Het zijn geen pretjes. Nee. Nee, dat is zo. Maar vanaf de vierde plaats, uh, plaag, ja. staat er expliciet bij dat het niet over Israël kwam. Hoe komt het dat Israël wel die eerste, eerste drie kregen en daarna niet meer? Ik denk dat onder die eerste drie plagen, die de, al die Israëlieten... Die waren natuurlijk verstrooid over heel Egypte om al die piramides te bouwen daar. Ja. En die slaafarbeid te verrichten. En, en, en toen die plagen kwamen, nou, toen uh, was er natuurlijk een hele alia, zal ik maar zeggen. Een hele gingen al die joden in Goossen wonen. Ja. Ze zijn allemaal in Goossen gaan wonen. En, Omdat en, ze hoorden dat daar het niet gebeurde? Ja, tuurlijk. Ja. Dat is logisch. Ja. En, en, en aan het einde moesten ze allemaal uh, moesten ze weg. Ja. Dus ze moesten allemaal bij elkaar zijn om het goed te organiseren. Okay, ja. En dat kon alleen maar vanuit Goossen. Ja. Dat, uh, dat was ook allemaal door de Heer geregeld. Geweldig, hè? Ja. Nou, dat is dan het punt. Maar er zijn ook andere teksten. De vraag is, als we dan bijvoorbeeld kijken naar uh, Daniel 12, vers 1... gaan we even snel kijken waar ik zit dan. Daniel 12, vers 1. Ik heb het al. In die tijd zal de engel Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Een topengel Michael natuurlijk. Ja. En die is aan Israël toebedeeld. En die moet Israël beschermen. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn. Dat is die verdrukking, dat is die zware tijd, die eindtijd. Dat is die donkerheid mm -hmm. en die duisternis zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd. Maar, staat er dan in vers 2, in vers 1 nog, maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Er zal bescherming zijn. Al wie in het boek beschreven staat geworden. Nou, dat is een godszaak. Maar duidelijker staat het nog in Jeremia 30. Jeremia 30 is het hoofdstuk waar Jeremia een aantal hoofdstukken begint... Met uh, de verlossing van Israël. Mm -hmm. In Jeremia 30, vers 7. Eerst staat er dan uh, dat uh, in 2 en 3 dat uh, het volk Israël terugkomt mm -hmm. en dat ze uh, daar terug gaan. Staat er in vers 3: Zegt de Heer, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Ja. En dat is het hele land Kanaan, dat dat blijft. En ze mekkeren maar. Alleen omdat die volken, die, die machten achter de volken, haten de God van Israël. Mm -hmm. En ze stoken is de hele wereld op om weer met dat vredesproces te beginnen. Ja. En dan gaan we naar vers 7. Wee, want groot is die dag. Dat is die dag des heren weer, die, die rampen. Zonder weergaan. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob... Maar daaruit zal hij gered worden. Dus er komt een staartje van die zaak over Israël. Mm -hmm. Maar daaruit, uit die ellende, zal Israël weer gered worden. Dus in hoeverre Israël gered wordt, hè, of die een zware staat, en dan komt het, ze, of dat, dat hangt helemaal van Israël af. Mm -hmm. Of ze op de heren vertrouwen of niet. Ja. En het hangt van ons af of wij de naam van de Heren ook uitroepen over Israël. We schermen de kracht van God, toe bidden aan Israël Gods volk. Mm -hmm. Daar is ook gedeeltelijk de gemeente voor. De gemeente is in de eerste plaats om het evangelie te verkondigen. Ja. Want zover is Israël nog niet, behalve de Messiaanse Joden. En het tweede is dat God de gemeente geroepen heeft om achter Israël te staan. Biddend achter Israël te staan mm -hmm. om... Want Israël is HET kritieke punt over de komst van het Koninkrijk. Ja. Ja, Pas dat... als God tot zijn doel komt met Israël, kan het Koninkrijk van God doorbreken. Ja. En... Maar het is wel bijzonder, hè, dat, uh, we hebben dat natuurlijk wel eens eerder behandeld in een van de vorige series, uh, dat uh, daar waar in het Midden-Oosten er van alles aan de hand is rondom Israël, al die landen rondom Israël hebben wel wat, dat het juist in Israël zelf uh, relatief rustig blijft. Ja, en dat ze een bloeiende economie hebben. Ja. En, als je dat nog eens een keertje, wat er allemaal gebeurt, nu je het toch aanhaalt, nog eens naar Isaiah 60 kijkt, mm -hmm. dan kijk je wat er gebeurt. Dat is die, die tekst die ik net gelezen ja. heb. En dan gaan we op een gegeven moment uh, naar vers 8. Uh, daar staat, het tweede deel, tot u zal de rijkdom der zee zich wenden. Ja. Dat zijn al die gasvelden die ze daar gevonden hebben, daar onder het Middellandse Zee. En onlangs kreeg ik nog een bericht over de mail: dat ze de schatting van hoeveel het gas die er ligt, met, met drie moet vermenigvuldigen. Zo. Ja. Dat is veel meer dan men, ja. dan men in eerste instantie. En zij ze zijn zelfs nu aan het onderhandelen naar, over een pijplijn naar Turkije. Oh, naar Turkije nog wel. Dus naar Turkije nog <laughs> wel. Waar Israël vrienden, is ernstig voor waarschuwen. Ja. Want het is een uitermate verraderlijk land Turkije. Ja. Nou ja, maar goed Precies. dat dat gebeurt. En dan kijken we nog eens een keertje een paar versen verder, naar vers 8. Mm -hmm. uh, daar gaat hij: wie zijn deze die als een wolk komen aan te vliegen en als duiven naar hun til. Grote vliegtuigladen met Joodse mensen over heel de wereld maken ja. al die jaar. Ongelooflijk. En dat zien we nu ook gebeuren. Ja, ja. We zien ze komen uit, met uit Noordoost-India. We zien ze komen uit de Oekraïne. Klopt. Ja. We zien ze komen uit Frankrijk. Die, die, die Joden kijken wel, de, de Joden die Joden pakken hun, die weten precies wat er gaande is en die mm -hmm. pakken hun koffers wel hier in Europa. En we zien ze straks komen uit Duitsland. En er staat hier, in vers 4, Ze komen allemaal eraan. Ze komen tot u. Uw zonen komen van verre En uw dochters worden op de heup aangedragen. Dan zult gij het zien en stralen van vreugde. Ja. Dat is mooi. Ja. Als straks even terugkomt. Maar dan gaan we een aparte, over even gaan we een aparte uitzending aan besteden. Heel interessant. Ik heb nog een, een, een mooie tekst. 60 vers 12. Wat zullen de volken boos zijn als ze dat lezen. Want het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronden gaan. En die volken zullen zeker verwoest worden. Ja. Dat, heb, dat is een ernstige zaak. Maar er is redding dus. Nu krijgen we dus twee dingen. Ja. We zien aan de ene kant deze tekst uit Jesaja 60. Aha. De heerlijkheid des heren gaat over u op. Maar wanneer komt die heerlijkheid is, heer? Ja, Maakt Israël dan nog een staartje van die benauwdheid mee? Ja. Uh, ik denk van wel. Mm -hmm. Ik denk dat uh, uh, het, het niet ongemerkt over is, uh, langs Israël heen zal gaan. En dat zie je natuurlijk ook nu bij die, die, die, die messen in Tifada En bij al die, die Palestijnen. We ja. hebben het er al over gehad. De Palestijnse staat komt niks van. Ja. En op een gegeven moment zullen ook Judea en Samaria, dat is wat uh, neutrale mensen de Westbank noemen, maar heb je ooit een, een bank van een rivier gezien van uh, 30, 40 kilometer breed? Ja. Het is allemaal, ze willen absoluut geen Judea en Samaria zeggen, natuurlijk. Ja. En, en uh, bezette gebieden, ja, natuurlijk. Maar die zullen bevrijd worden. Ook als Everim terugkomt, dan zullen ze samen met Juda, het Joodse volk, Zullen ze met vliegtuigen de Hamas verdrijven? Ja, Ook in de Bijbel. we gaan niet vooruitlopen op de serie, want daar ga je nog over hebben. Daar we het nog over hebben, ja. En nu wij erbij. Ja. Nu wij erbij. We gaan weer terug naar Jeremia 30. Ja. En met wij bedoel je de volkeren of de christenen? Nee, we gaan, we gaan snel verder. Ja. Want anders dan, uh, zijn we vanavond te laat. <laughs> um, Jeremia 30. En dan lees ik vers 11. Ja. Jeremia 30, vers 11, want zo, uh, vers 11, oh ja, want ik ben met u, ja ik heb hem, want ik ben met u uit het woord van de Heer. het woord van de heren, kom ik straks nog wel terug, om u te verlossen, hm? God, God mm -hmm. wil dat wel, maar God handelt alleen op gebed, dat is het probleem, God wil gebeden zijn, mm -hmm. en God die heeft de mens uitverkoren en geschapen tot assistenten van hem. Amen. Tot, tot ja. werkers, tot medewerkers. Ja. He, we ontvangen natuurlijk een heleboel van de Heer. En, en, en, en, en als onze dochter ziek is of je zelf ziek bent, dan roep je naar de Heer en hij geneest. Ja. En zo, zo werkt dat. Maar we zijn ook medewerkers van God. Mm -hmm. Nou goed. Uh, oh, en ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb... God maakt het ook duidelijk. En ze zijn verstrooid onder alle volken in de wereld. Mm. Zal ik voorgoed afrekenen. Maar met u zal ik niet voorgoed afrekenen. Doch naar recht uw tuchtigen. Ik zal u zeker niet vrij uit laten gaan. Mm. Hier heb je, wat ik net zei. Een aanwijzing Dat een staartje van die tuchtiging. Een staartje van die verdrukking. Ook over is zal gaan. Ook over is gaan. Ja. Maar met alle volken voorgoed goed. Afrekenen. En in vers 16 zien we ook zoiets. Daarom zullen allen die u verslinden, verslonden worden. Alle volken die Israël op een nek zitten, die Israël kapot willen maken, de volken die meedoen aan de BDS, ja, boycot, disinvesteren en sancties, ja. de mensen die daar met een stom botje daar uh, boycot Israël, ja. dat zijn vaak veel kerkelijke mensen. En als je die mensen vraagt waar heb je het over, een boycott is zo. Nou, maar die gaan ervan uit dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. Ja, ja. dat is heel. Eh, alle volken. Hier, eh, wat heb ik het? Vers 16, vers, eh, vers 16 was ik, hè? Ja. ja. ja. Uh, alle volken die u verslinden, zullen verslonden worden. En dat is het hele probleem in deze tijd. Dat, dat de hele wereld betrokken is bij Israël momenteel. Mm -hmm. Dat is de sterrenzige. Daarom kunnen we zien dat er dus ook wereldwijde oordelen komen. En daarom komt ook, ik zeggen, de, de, die eindtijdscenario's, die komen veel duidelijker op ons af. Ja. En dat, dat gaat ook zo gebeuren. Dat gaat ook zo gebeuren. We lezen dat ook nog eventjes op uh, Joël. Ja, want de hele profetie staat er vol van, mm -hmm. als je er maar even tijd neemt om het uit te zoeken. Joël, hoofdstuk 3. En dan vers 1 en 2. Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem. Lot, Galut. in Hebreeuws, of ballingschap, dat is deze tijd. Ja. Dat, dus in de, wat gaat er gebeuren? Zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal daar met hen in het gericht treden. En dan lees ik in vers 12. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Jozefat. Want daar zal ik zitten om alle volken van rondom te richten. Hmm. Eerste volken van rondom. Dat is wel altijd, Want je moet de profetie altijd lezen. Uitgaande van Israël. Ja. Ja, de, de, de, zo spreken de profeten, uitgaande van, van Jeruzalem. Wat, ja. En weer alle volken zijn daar op een gegeven moment bij betrokken. Is er dan nog hoop voor ons volk? Is er nog hoop? Maar ja. was er een moeilijke <laughs> tijd? Voor de Canaanieten. Israël die moest lijden mm -hmm. in, in Egypte, 400 jaar lang. En waarom? Omdat God die kan aan niet de 400 jaar de tijd wilde geven. Ja, precies. Ja. God is een grote genade God. Er kan niet genoeg benadrukt worden. Ja. God die heeft het liever niet. Nee. Maar dan is het te bond en dan gaat het even mis. En dan komen de oordelen ook over de volgen. De volgen. Mm -hmm. Waarom? Het is geen oordeel van God, het, het komt er wel op neer, maar het is eigenlijk dat God zich terugtrekt. Ja. Ze lezen het zo vaak, in de psalmen lees je zo vaak, Heer verberg uw aangezicht niet. Klopt. Ja. En, eh, oh ja, daar staat een koning, dat was die koning Joas, eh, die toen net als kindje gered werd, mm -hmm. eh, toen Agap of weet ik, uh, wilde al die zo'n koningszonen vermoorden. Isabel was dat mm -hmm. geloof ik, die godloze tante. Yeah. Hmm. En Joas werd gered en werd koning. En was de e de, al die jaren dat ik zeg, zijn stiefvader, de pr hoge priester, uh, bij hem was, was hij gelovig. Later viel hij af van het geloof. Hmm. Er kwam er een profeet. Omdat gij mij verlaten hebt, zegt de Heer, zal ik u verlaten. Nee. En dat zien we, de wereld verlaat God. En de Europese Unie heeft God verlaten in zijn grondwet. De Europese Unie maakte het nog bonter door Israël te verlaten, de Joden verlaten, en dat is verschrikkelijk. Ja. En de Canaanieten hadden het ook bont gemaakt. En toen kwam Jozua met de opdracht om ze te vernietigen, mm -hmm. eruit te jagen, ja. weg te mee. En dat was het oordeel van God erover. En wie werd daar gered? op de Hoer. Ja, precies. Waarom werd ze gered? Ze had geluisterd naar het woord van God. een jonge vrouw was het. Want ze is toen nog met een of ander stamhoofd van Juda is ze getrouwd. En dus in de lijn van de Heer Jezus gekomen. En ze staat in de lijst van stamouders van de Heer Jezus. Ja, dat ja. benen een, een Canaanitische hoer. Ja. Dat is er voor mij ook nog gehoopt, en voor u... Nou, wat is er gebeurd? Ze geloofde het woord van God. Hm. Want ze zegt: wij hebben gehoord wat u, God voor u gedaan heeft toen u de Schelfzee doortrok." Precies. En al die wonderen die God. zij dus geloofde dat. En ze nam de moed om de joden daar, die verspieders daar, te verbergen. En dus, is er, en dus is er hoop? En ze gaf als... zichzelf enorm veel moed, doordat ja. ze dat zei. Ja. Maar toen kwamen daar die, die, die lui uit het stadje Gibion. Mm -hmm. En die schrokken. En er was een hele vergadering, een gemeenteraadsvergadering in, in, in daar en die zeiden, ja, maar die, die, die, die Israëlieten komen eraan. En ze zijn zo sterk, we kunnen niks doen. Want, ah, laten we maar meedoen met uh, al die andere vol. dan kunnen we ze misschien verslaan. Ja. Nee, nee, dat lukt niet, want die God is zo machtig. En toen kwamen ze met dat plan. Ja. En toen Joshua kwaad op ze was, want toen had hij al gezworen dat hij ze niks zou doen. Precies. En wat gebeurde er? Toen vertelden ze, we hebben gehoord ja. wat God voor u gedaan heeft. Amen. Ja. En, en, en we geloofden dat. Ja. En zo... Toen ze achter Israël gingen staan en toen hun leven waagde, werden ze gered. Werden ze ook nog door Israël gered. En een van de plaatsen bij Gibeon die daarbij woorden, is Kirjat jeharim mm -hmm. En daar ben jij ook geweest een keer waarschijnlijk. Mm -hmm. Dat dorp. Dat ja. bestaat nu nog. Amen. Ja. En zo is God nogal weer. Dat is ongelooflijk. Het... En zo is er hoop ook voor Nederland. Onze tijd zit erop, Jan. Ik, ja. ik moet afsluiten. En dan kan ook de heerlijkheid als heren nog over ons land opgaan. Amen. Als, als, als er gebeden wordt, lieve mensen. Ja, ja. Er is hoop voor de wereld als we luisteren naar het Woord van God. Amen. Ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Er is hoop voor de volken, er is hoop voor u en voor mij als wij het Woord van God toepassen in ons leven. En als we de profetieën gaan lezen en ook beleven. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van onze serie Eindtijd en profetie. De Heer Jezus zegt, zijn woord verandert niet. Ja. Heel uw woord is de waarheid. De Heer Jezus zegt, uw woord is de waarheid in Johannes 17. Maar in Psalm 119 staat het nog sterker. Heel uw woord is de waarheid, wel een genus is tot en met openbaring. En, en dat verandert niet. En, en hij zegt ook zo prachtig in Malachi 3, vers 6. Ik de heren ben niet veranderd.